Middernacht, het begin van zondag 12 mei. Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Turkije heeft het recht op het nemen van alle mogelijke maatregelen... na de bomaanslagen in de Turk-Syrische grensstad Rehandle. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Hij ziet nog geen reden voor een spoedvergadering van de NAVO. De bomaanslagen, waarbij zeker 42 doden vielen... lijken volgens Turkije het werk te zijn van de Syrische geheime dienst. Mogelijk zijn de aanslagen een vergelding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 De kans dat hij daadwerkelijk de gevangenis ingaat is klein, ook vanwege zijn leeftijd. Bijna driekwart van de PvdA-leden vindt doorregeren belangrijker dan het omstreden illegale standpunt. Eén vandaag hield een peiling onder duizend leden van de partij. Binnen de PvdA is weerstand tegen het plan om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te maken. Maar vanwege de economische crisis kiest 71% procent van de ondervraagden toch voor het voortbestaan van het kabinet met de VVD. De voormalige Pakistanse premier Sharif heeft zichzelf tot winnaar van de verkiezingen uitgeroepen. Hij hoopt op meer dan 50 van de stemmen, zodat hij geen coalitiepartner hoeft te zoeken. Zijn grootste rivaal, Imran Khan, lijkt als tweede te eindigen. Ondanks de vele aanslagen tijdens de campagne was de opkomst hoog bij de parlementsverkiezingen in Pakistan. Het weer. Vannacht en morgen trekken buien over het land. Morgen in het westen en zuiden ook wat zon. De temperatuur ligt tussen de 11 en 14 graden. Ook na het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel hier te Amsterdam. Al waar ik elke week iemand interview die hier op een kamer even tot rust mag komen. Even. Ja, mag nadenken over de afgelopen week, de afgelopen tijd. En ja, vandaag hebben we een bijzondere gast. Want hij is wereldkampioen geweest. Hij was wereldkampioen sprinten op de schaats. Maar hij is ook zes keer Nederlands kampioen geweest. Maar daarnaast, naast die hoge pieken, kende hij ook diepe dalen. Want in 2011 had hij last van een bijzonder zware depressie. En eigenlijk afgelopen nou, twee maanden heeft hij ook nog een beenbreuk gehad. Ik heb het over niemand minder dan Stefan Groothuizen. Klop hier op de deur van kamer 117, in de hoop dat uh, de deur open zal. Ja, wel. Goedenavond. Bijzonder goeie avond. Ik ben Patrick. Stefan, hallo. Dag Stefan, hoe is het? Ja, goed. Hey, ik zat net te denken. Ja. Ik hoorde dat nog uh, net op het laatste staartje bij uh, oog op morgen. Het is Moederdag. Ja, oh, verrek nu ja. <laughs> ja. Oh ja. Ik heb voorbereidingen gedaan. Oh, je hebt voorbereidingen gedaan. Dat is ik hè. Eh, uh, Want ik heb croissantjes gehaald thuis en uh, ze, ze ligt toch al in bed nu, mijn vrouw er nu, dus ik. Uh, want ze is hoog zwanger. Ze is hoog zwanger en uh, ik heb croissantjes gehaald en zo'n dienblad en festivus uh, en eitjes. Dus daar wou ik morgen vroeg uh, maar even mee uh, en een cadeautje. Dus. Uh, dus je blijft. Hier... ik heb er aan gedacht. Vannacht blijf je hier niet slapen, je rijdt nog terug naar huis. Ik ga naar huis en dan uh, ga ik haar daarmee verrassen morgen vroeg. Nou ja, ze verwacht het al, denk ik. <laughs> maar is het, ja, zeker als ze luistert nu. Uh, maar is het ook zo dat jij je telefoon nu aan hebt, omdat je gebeld kan worden, omdat de bevalling uh, kan gaan plaatsvinden? Ik heb hem aanstaan inderdaad. Uh, nou ja, dat hopen we niet, want ze is nu 34 weken zwanger en uh, het gaat nu goed, uh, hoewel ze een paar weken geleden was er wel. Uh, Enige rumoer, zeg maar. Dat, dat leek toch wel even flink vervelend. Want uh, bij de 30 weken echo, uh, ruim 30 weken... kwamen ze erachter dat er toch een flinke groeiachterstand van het kindje was. En uh, van onze tweede. En uh, ja, dat leek wel bijna op drie weken groeiachterstand op een gegeven moment. Waardoor uh, ja, ze eigenlijk per direct uh, op twee weken uh, in, in het ziekenhuis neergelegd werd op bed. En ze mocht eigenlijk niks meer, niks meer doen. En ze heeft vijftien dagen in het ziekenhuis gelegen zo. En, uh, en vorige week leek het toch in één keer een stuk beter en uh, mocht ze weer naar huis toe. Hoewel ze thuis nog uh, hetzelfde rust moet houden eigenlijk, ja. En hoe ben jij daaronder? Vind je dat spannend? Ja, dat, dat was gewoon vervelend. Zeker, dat, dat, dat is gewoon heel rot aan het begin om te horen. Wat ik vooral heel rot vond, was de gedachte... Um, wat ze je dan zeggen, is van... Uh, ja, ze gaan nu in het ziekenhuis liggen. En we verwachten... nou, dat 37 weken, dat is bijna uitgesloten dat ze dat gaat halen, de zwangerschap. 34 weken, dat... Uh, nou, dat hopen we dat dat lukt, want dat is voor het kindje een stuk gunstiger. Dan, uh, dan is de rijping van de longen en de hersenen een stuk verder. En... Uh, ja, als dat niet zo ver uh, uh, ja, komt, dan, dan, ja, dan moet je toch, ja, dan, dan. Dat heeft gewoon, kan gewoon redelijk vervelende complicaties uh, opleveren. Als zo'n kindje veel te vroeg geboren wordt. Dus dat is een rot. Maar wat vooral heel vervelend is, dat ze gewoon iedere dag gaan kijken naar de conditie van het kindje. En met zo'n, nou, CTG, dat weet ik niet. Dat is een soort meten voor het kindje. Je kent het zelf misschien allemaal wel uh... ja. <laughs> maar in ieder geval uh... Die, uh, ja, dat, dat, dat uh, ze, ze kijken gewoon tot het minder goed gaat, en dat, dat is wel een, vind ik ook echt een rotgedachte, vond ik dat. Ze dus gaan kijken tot het eigenlijk niet meer goed gaat met het kindje, en als dat zo is. Dat doen ze dan elke ze dag. Met, ja, dat doen ze dan iedere dag, en dan halen ze, ja, bij wij, dan halen ze echt kind gewoon eruit. Want dat, hij lag ook nog eens stuit, dus dan is het gewoon een keizersnede en dan, uh, dan moet hij eruit. Ja. Dus dat. Uh, maar goed, vorige week leek het in één keer dus allemaal wat gunstiger en. Uh, uh, nou ja, hopen dat we dat dat het nog een hele tijd uh, dat hij nog in ieder geval een heel aantal weken kan blijven zitten op zijn plek. En hoe ben je daaronder? Ja. ja, wel goed. Ja, dat, dat ja, ja, dat is. Ik vond dat wel. Op dat moment waren we wel echt flink uh, allebei wel emotioneel eronder eventjes. Zo, je werd toch wel eventjes. Uh, nou ja, ik was daar serieus wel even emotioneel van dat je dat je allebei vooral voor je gevoel uh, dat dat dat kind uh, kindje gewoon daar uh, loopt te vechten zeg maar gewoon in die buik. Zo zo zo extreem leken toen wel eventjes. Maar um, ja, Op een gegeven moment ga je daar ook, ook wel meer mee om. van uh, We moeten het hier gewoon mee doen. En dan, dan komt er komt ook wel weer. Uh, we zien gewoon wel hoe het verder gaat lopen. Ja. En kon je dan wel met een gerust hart uh, hier naartoe komen vanavond? Nou, ik vond ja dit is een uur rijden. Dat, dat gaat ik, ik ga ook. Niet helemaal, uh, ik, kan, ik kan ook niet helemaal niet uh, nergens mee heen gaan. Maar ik heb wel voor gekozen om niet, niet met de ploeg mee te gaan. Op trainingskamp bijvoorbeeld. Die zitten nu in Zuid-Duitsland. Nou ja, dat is uh, als je pech hebt, uh, acht, negen uur rijden als het verkeer tegen zit. En dat vond ik gewoon te ver. Als het dan echt iets thuis gebeurt, dan keissneden gaat gewoon heel snel... dan ben ik in de verte vetten, niet in de buurt. En dan moet ik... Het duurt nog acht uur, negen uur voordat ik er een keer ben. En dat wou ik gewoon absoluut niet. Plus dat thuis gewoon ook wel vrij onhandig is nu... want we hebben al een zoontje. Dus dan moet ook gewoon praktische dingen thuis geregeld blijven. En dat... Ja, dus daarom wou ik dat niet doen. Maar dit gaat wel. Ik bedoel, een uurtje rijden. Maar, want misschien weten heel veel luisteraars dat niet... Jij bent al aan het trainen voor het volgende schaatsenschoen. Ja. ja. Uh, uh, dat klinkt heel gek. Jouw, uh, uh, jouw team, het team van uh, Jacques-Ori, het team Loyalty, zeg ik dat ja, goed? Ik loyalty, ja, ja. Uh, uh, Die zit dus in Duitsland en jij traint nu gewoon thuis. Ja, ik ben, uh, wij zijn uh, nu uh, drie, vier weken bezig. Um, eigenlijk, uh, het schaatsseizoen loopt steeds, ieder jaar later af. Dit seizoen was het weken afstandig volgens mij 26 maart afgelopen... En dan uh, doen we drie weken. Uh, nou, ja, mogen we zelf weten wat we doen. En dan, uh, dan beginnen we meer. En uh, nou ja, dichter aan welke bui, jak is dan. Tja, hoor. In één jaar moeten we twee weken beginnen. Het volgende jaar na drie weken. Maar, maar, maar nu, dan, dan beginnen we gewoon weer. En dan, uh, dan beginnen wij weer met de voorbereiding. Volgende seizoen, inderdaad. Maar uh, alles staat waarschijnlijk nu in het teken van de Olympische Spelen in uh, Sochi. Ja, ja. Volgens mij is dat in februari. Ja. Dus dat je nu al in mei aan het trainen bent voor februari... ja, dat zal veel mensen toch uh, uh, ja, raar in de oren klinken. Ja, nee, dat, dat, dat snap ik wel. Als je uh, Aan de andere kant, uh, uh, als je zelf fanatiek gesport hebt... en je weet gewoon, als jij uh, bijvoorbeeld in één keer twee maanden... helemaal stopt met trainen en je begint weer, dan, dan merk je het wel. Want dan weet je wel wat, hoeveel... Je, het is vooral bij ons ook een, een belangrijke factor... is ook gewoon als je helemaal stil gaat zitten... Ja, dat is gewoon een gigantische uh, terugname in je, in je capaciteit te krijgen. En om dat weer op te bouwen, ja, dan ben je weer een paar maanden verder. En, en dan kun je pas weer echt weer verder gaan bouwen om, om nog beter te worden. Dus maar, je maar wilt gewoon die basis vasthouden en daarna wil je ook nog een keer een stap beter worden, natuurlijk. Maar lukt dat nu bij jou wel? Want uh, ja, zit jij niet met je hoofd bij je vrouw en bij de aanstaande geboorte <lacht> van je kind? Kan, kan je wel focussen op de training. Ja, yeah, yeah. dat gaat nu wel goed. Ja, dat is, ik, kan, ik bedoel, training is ook uh, twee momenten per dag uh, dat ik gewoon uh, daarmee bezig ben. Dat ik gewoon ook lekker gewoon aan het trainen kan. Zeg maar. dat, ik gewoon, uh, uh, ja, dat je daar, dat je, daar uh, je hoofd bij kan hebben. En nee, dat, dat gaat gewoon goed. Ik, uh, daar zullen we het ook nog wel over hebben. Ik heb twee jaar geleden dus dat, dat uh, verhaal meegemaakt waar, waar ik zelf helemaal uh, de klus kwijtraakte, uh, depressief raakte. Nee, toen was ik De hele zomer was ik eigenlijk gewoon de klus kwijt. Het enige wat toen ook een soort vaste factor was die zomer... was dat ik gewoon regelmatig wel mijn trainingen bleef doen. En dat ging soms ook zeker niet van een luie dakje. Dat, daar zat ik af en toe geknoei in gewoon. Maar over het algemeen de, de rode draad was wel dat ik eigenlijk mijn training allemaal gedaan heb. En, uh, maar toen was ik veel meer uh, afgeleid eigenlijk uh, nog. Dus... Ja, je was ongeveer Kiriwit, zoals je het zelf beschreven. Ja. We gaan er zeker nog over helemaal, praten. Dus ja. dit is eigenlijk een makkie voor jou. Nou ja, dat, dat klinkt misschien gek, maar dat is... Dat, dat is ja, dat, zo is het wel, ja. En uh, je hebt ook nog een beenbreuk gehad? Mm -hmm. Ja, ik heb uh, na het seizoen, na het weken afstanden... ben ik op uh, windsport gegaan. En uh, het weekend daarna. En uh, vrijdag hebben we een paar uur gesnowboard. En zaterdag weer een paar uur. En toen... Uh, was ik... Uh, in één keer brak ik mijn, mijn kuitbeen, ja. Ja, je lacht er nu om. Ja. Maar heel veel mensen zullen ook wel zeggen van... ja, die Stefan Groothuis is altijd wat. Ja, nou, ja dat, dat, dat kan inderdaad. Ja, dat mogen ze zeggen. Ja, misschien wel. Weet ik niet. Hebben andere mensen nou zoveel meer of minder? Weet ik niet. Maar uh, uh, ja, het is wel weer wat. Maar uh, ja, dit zijn dingen... Uh, ik denk, zo gaat het gewoon, weet je wel. Het, ook, het loopt gewoon zo. Je kan dat niet... Uh, heel erg veranderen. Ja, je kan op je stoel gaan zitten, en dan, maar dan komt er, valt er misschien een steenboven ja, op je kop. Jij bent, zo, jij bent er zo luchtig over. Terwijl ik denk dat mezelf... Het, het, het wordt het allerbelangrijkste jaar voor jou... want je moet natuurlijk gewoon goud halen mm -hmm. in, in Sochi. En uh, ja, dan wil je net weer beginnen met trainen... en dan, en dan breek je gewoon je poot. Dus, uh, ja, Je doet er heel luchtig over. Maar ik denk bij mezelf, klap je niet uit elkaar? Nou, maar dat heb ik dus in het verleden gedaan, inderdaad. Dan gaan we toch wel terug op het verhaal dat vind ik prima. Maar dat, dat, dat, daar, dat heeft wel daarmee te maken, denk ik... Dat, Doordat, doordat ik meegemaakt heb, heb ik wel eerder zoiets... Vertel dan heel even kort wat het ja, verhaal ik, is. Ik ja. heb dus uh, begin 2011... Uh, Moet ik het hele verhaal vertellen? Maar uh, goed, begin 2011... Kort. Kort, inderdaad. Ja, ik denk dat heel veel mensen het verhaal kennen. Ja, begin natuurlijk. 2011 uh, maakte, begon ik me enorm zorgen te maken over de aankoop van, van ons huis. Uh, dat was een aanleiding. Dat deed verder. Uh, de oorzaak is niet belangrijk, maar... Um, ik begon daar zo over te piekeren dat ik gewoon binnen de kortste keren gewoon echt nergens anders meer over kon nadenken en gewoon in maand gewoon eigenlijk gewoon helemaal nou ja, begon te trippen eigenlijk of zo. ik gewoon helemaal de kluts kwijt was ik sliep gewoon die hele maand uh, maximaal die nachten uh, twee tot drie uur en daarna werd ik gewoon helemaal uh, toen door, door door medicatie werd ik weer rustiger uh, begon ik wel weer te slapen, maar die maanden daarna werd ik echt helemaal uh, nou, depressief, gewoon eigenlijk. Zag ik het gewoon helemaal niet meer zitten. En dat heeft wel een hele zoektocht bij mijzelf ook opgeleverd van uh, ja, waar komt al die frustratie vandaan en waar heb ik me altijd? Uh, waar komt het allemaal vandaan? Waarom heb ik zo druk gemaakt en wat zijn nou ja, antwoorden daarop of zo? En uh, misschien een van de belangrijkste dingen die ik van geleerd heb voor mijn idee. Is wel dat dat ja, heel, heel veel zaken in je leven die die, die lopen gewoon zo. Die, die kun je wel niet leuk vinden, maar uh, um, je kunt er niet zoveel aan veranderen. Weet je, wel? bijvoorbeeld, mijn, mijn poot breekt ook. Ja, dat dat op dat moment. Uh, ik kon niet bij wijze van spreken uh, tien seconden van tevoren gaan bedenken van. Uh, oh, als ik nu dit doe, dan ga ik nu zo meteen per se mijn poot breken. Ik kan dat niet meer terugdraaien. Dat dat loopt gewoon zo. En dat uh, je kan altijd achteraf natuurlijk zeggen, ja, dan had je helemaal niet moeten gaan snowboarden of. Maar dat is altijd achteraf. Ge... En om dat echt te realiseren... want dat klinkt nu heel makkelijk dat je dat eventjes... Uh... want dat is juist het probleem als je als jezelf helemaal uh, piekt over van alles en nog wat. Want ik ging mezelf van alles verwijten over van alles en nog wat. Maar juist dan uh, ging je te realiseren... van uh, dat je echt, echt beseft en echt voelt van ja, de, de, die dingen lopen gewoon zo. Ja, dat is misschien wel iets waar ik dwars doorheen moest. En uh, wat ik volgens mij wel... Toch wel van, uh, van geleerd heb. Want ja, het, het was niet zomaar een depressie, het was een hele zware depressie. Hè? Nou ja, het was. Uh, ik heb het gelukkig nooit uh, zo uh, eerder zo meegemaakt. Kan natuurlijk niet te vergelijken met, uh, met, met, met iedereen maakte het op een andere manier mee, denk ik. Maar ik, ik had wel uiteindelijk wel echt, echt uh, een hele periode ook uh, gewoon zelfmoordgedachten en zo bijvoorbeeld. Dus dat, dat, nee, dat is vrij serieus, lijkt me. Dat lijkt me heel ja. serieus, ja. En dat, um, um, ja, dus dat. dat uh, en jij zei de aanleiding, daar hoef ik dan niet zoveel over te hebben. Dat is namelijk de aankoop geweest mm -hmm. van je huis, waar je over begon te piekeren mm -hmm. en te malen en te malen en daardoor niet meer kon slapen. Maar is dat de enige aanleiding geweest? Of denk je dat er uh, zijn er nog echt uh, vroeger in je jeugd ook nog <coughs> dingen uh, uh, onverwerkt gebleven die uiteindelijk bij het oplossen van je depressie ook naar boven zijn gekomen? Um, nou, nee, mijn jeugd, uh, dat, dat is op zich niet. Uh, wel. Uh, want ik, ik heb dit verhaal dus uh, besloten op een gegeven moment... met een nieuwsport, uh, met het sportblad, naar buiten te brengen. Omdat, omdat ik het gewoon wilde vertellen. En daar kwamen we wel tot... Uh, dat had ik zelf ook wel bedacht. En samen met die journalist kom je ook weer tot, tot nieuwe inzichten eigenlijk. Um, eigenlijk vanaf uh, begin twintig jaren ben ik gewoon, kwamen gewoon die, die tegenslagen in de topsport En dat is natuurlijk je eigen beleving van tegenslagen. Uh, omdat je je eigen doelen gesteld hebt. Uh, die... die uh, ja, die gingen steeds meer aan mij vreten gewoon. Die begonnen maar gewoon op te vreten. En steeds had ik steeds meer het idee van net niet. Waarom, waarom nu net niet, weet je wel? Dat voelt gewoon als pech op een gegeven moment inderdaad. En um, ja, die tegenslagen, die, die begonnen gewoon... Uh, dus dat, daar, daar kwam ik al steeds niet lekker uit, zeg maar. Eigenlijk, uh, in de winter kon ik me altijd wel weer vrij goed herpakken. Omdat je in de winter heb je de kans om... Uh, stel, een week sprint ging een keer op mijn, op mijn bek bijvoorbeeld. en uh, na, na twee meter lag ik plat op het ijs. Uh, dat nou ja, was voor dat seizoen de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. 2007 of 2008 of zo. Uh, maar een week later heb je weer een World Cup. Dus dan, dan denk je nog wel van... Nou, uh, Oké, okay, kut. voel je je echt, echt helemaal, uh, helemaal ziek ervan. Maar ik denk van, ik heb dit weekend weer een World Cup En je schakel je de knop om. En dan heb je weer een doel, volgend doel. Dus dan richt je je daarop. Maar het gebeurde ook een paar keer echt aan het einde van het seizoen. Bijvoorbeeld uh, weken afstand in Insel... Dat was dus uh, vlak voordat hij depressie uh, uh, toesloeg, zeg maar. Um, toen werd ik derde op dat weken afstand. En ik, ik wou gewoon wereldkampioen worden. En ik was ook favoriet op dat moment om wereldkampioen te worden. Ik stond er gewoon super goed voor. En daar ging het ook mis. Maar daar kan je niks meer, meer rechtzetten voor je gevoel. Want dan is het de volgende moment dat ik kan, is gewoon uh, ja, eind uh, oktober, begin november met ja. een enkele afstanden. Dus dat. dat dan. Dat, ga je, dat, dat heeft ook wel meegespeeld. En die stapeling en die frustratie daarin, die, uh, die, die zat mij al steeds vaker niet lekkerder. En daar had ik wel vaker periodes van dat ik me niet bepaald uh, op zijn vrolijks voel, voelde, laat ik het zo zeggen. En, um, ja, dus, dus dat heeft er, dat heeft er ook, wel, ook wel mee te maken gehad. Maar worden sporters ja. dan uh, op zoek soort momenten, weet je wel, dat zijn belangrijke momenten en dan gaat het eens een keer mis. Worden ze dan uh, psychologisch te weinig begeleid door professionals? Um, nou ja, dat, dat verschil, denk ik. Er zijn mensen die, die zich wel laten... Er zijn best wel wat mensen die uh, begeleiding hebben in topsport. Ik weet niet precies hoe het bij andere mensen gaat. Ik heb ook wel in het verleden uh, met meerdere sportpsychologen gewerkt. Alleen, ja, dan moet je dus de standaard uh, een vragenlijsten invullen. En dan komt er een profiel van je uit. En dat was voor mij best een uh, redelijk stabiel uh, uh, beeld. En dan ga je toch vooral... Uh, en dat, daar, daar kwamen helemaal niet dit soort vragen naar voren toen. Dat was bij mij toen ook nog helemaal niet echt sprake van dat ik dat ik daar zo'n frustratie over uh, had op dat, op dat moment. Dus dan ga je, je vooral richten op z'n hele sportspecifieke vragen van uh, ik moet bij de start een uh, tiende sneller reageren of zo. Weet je wel? Ja, dat soort dingen zijn ook wel handig voor je topsport uiteindelijk. Maar dat dat is natuurlijk heel iets anders dan dat je echt iets heel persoonlijks raakt waardoor je, je hele leven gewoon uh, op de kop wordt gegooid. En um, ik weet ook niet of... Je, ja, ik weet niet. Zou, die vraag heb ik mezelf ook wel gesteld. Als je na nou twintig bent of zo... en je kunt het ook allemaal niet voorzien... wat de komende tien jaar in je topsportcarrière gaat gebeuren. Misschien win je wel binnen één jaar... word je drie keer wereldkampioen... en dan ziet je carrière er volledig anders uit als bij mij. Um, maar dat, dat brengt ook andere problemen weer met zich mee. Als je gewoon van het begin af aan meteen uh, overal... Uh, uh, jong, uh, gaat, gaat winnen en overal in de belangstelling staat. Dat, dat, dat, dat zie je denk ik ook, dat vaak mensen daar ook uh, van allerlei problemen door oplopen. Maar dat is een hele ander traject dan wat ik gehad heb. Dus ik weet niet of je daar ook heel goed op voor kan bereiden... of psychologen je daar nou heel erg goed op voor kunnen bereiden. is toch een beetje uh, probleemmanagement, denk ik... wat uh, psychologen <laughs> uiteindelijk moeten doen. Uh, ja, ik weet niet of je overal voor kan bereiden. Maar of je nou op je 20 20ste wereldkampioen wordt... of uh, uh, zoals jij op je dertigste, uh, dan nog piek je heel vroeg... Uh, in, je, in, in je leven. Uh, ja. uh, het hoogtepunt van jouw leven heb je. Nou ja, Shotji <laughs> gaat nog komen. Maar als je daar goud wint, dan, dan heb je het wel misschien wel gehad, of niet? Ja, nee, is dat is niet uh, heel zeker. lastig. Nou, dat, dat, maar dat is inderdaad. Dat is nog gewoon ook een punt wat inderdaad uh, meespeelt. Ik heb me daar ook wel vaker uh, zo over gemaakt. Inderdaad, wat na het schaatsen en zo. Eigenlijk had ik of vaak, het laatste ook nog met iemand daarover, en die zei ook van, ja, de meeste topsporters beginnen... Na, na een carrière zorgen te maken over het zwarte gat... en jij begint je er al tijdens je carrière zorgen over te maken. Ja. Nou ja, misschien is dat... Regeren is vooruitzien. Misschien is dat elicis zo. Ja, ik heb alleen de oplossing... door die gevonden. Alleen de enige oplossing die ik gevonden heb... is, is me er niet zo, uh, niet zo druk over maken, inderdaad. Want ik, ik kan me daar dus ook... kan je wel uh, helemaal... Uh, naar over gaan maken. Maar je moet uh, toch, toch gewoon doen met... hoe het, daar, hoe het daarmee voorstaat... En, ik wil uiteindelijk gewoon uh, nu, gewoon toch gewoon hard schaatsen. En ik wil me daarop richten. En ik kan. Uh, ik ga me nu niet heel. heel druk bezighouden met een alternatief plan daarin. Maar kan jij het, het, het meest zwarte uh, gevoel nog terughalen? Weet je nog hoe je was toen je echt. Uh, op je, in je diepste dal zat? Nou, ik kan me daar wel beelden van. Tuurlijk, ik kan me daar wel beelden van terughalen. Maar gelukkig. ik kan dat gevoel niet terughalen. Nee, dat. Dat, dat wil ik ook liever niet. Dus dat. dat ja, zou ik ook niet weten hoe dat moet. Ja, ik je vast wel iets voor verzinnen wat dat moet, maar dat ga ik maar niet doen. Uh, nee, de, dus dat dat dat echt dat gevoel. Want het is echt een gevoel wat je beleeft. En dat kan ik niet niet zo toegaan. Maar ik kan me daar wel echt dingen van herinneren. Gewoon ja, dat ik echt met heel mooi weer uh, rondreed en alles heel gekke manier gewoon pik zwart is of zo. Ja, en dat dat is heel, heel raar. En dat. Uh, maar daar wordt ook een bepaald, zo'n diep ellendig gevoel bij... dat het gewoon echt pijn op je borstkast doet. gewoon of zo, ja. En Dat is uh, heel apart, maar dat, dat, dat kan ik gelukkig niet terughalen. Nee. En kan jij nog uh, geloven of kan je nog herinneren dat het jou is overkomen? Dat jij het gehad hebt? Of dat je misschien denkt, je zegt, nou, dat was ik eigenlijk helemaal niet. Het was gewoon eigenlijk iemand anders. Uh, ja, dat, dat kan ik uh, wel geloven dat ik dat was... Uh, dat zijn ook dingen waar je inderdaad heel veel mee bezig gaat. Van, hoe kan het dat ik zo'n ander persoon was op een bepaald moment? Dat, dat, dat zijn dingen die mij heel erg bezig hebben gehouden, inderdaad. Waar ik heel veel over nagedacht heb. En uh, ja, dat is toch wel... Uh, ja, ja, ik ben ook echt in die tijd gewoon heel veel met bepaalde... Uh, nou ja, ik was niet spiritueel aangelegd of zo, maar spirituele dingen of zo. Wat is, wat is je geest eigenlijk of zo? Met dat soort dingen ben ik mee bezig geweest. En uiteindelijk ben ik toch weer... Uh, dat is echt een soort zoektocht. Op een gegeven moment ben ik toch weer tot de conclusie gekomen... Het, ja, het zijn gewoon biochemische processen in je hoofd... die gewoon helemaal uh, nou ja, helemaal de soep indraaien. En wat daar dan precies aan de grondslag ligt... dat weet, dat, dat weet ook een psycholoog. Een psychiater weet dat volgens mij nog steeds. Ze weten nog steeds niet wat er precies... Uh, die neurowetenschappers beginnen Net een beetje daar wat dingetjes te ontdekken... hoe dat nou een klein beetje werkt. Maar eigenlijk hebben we nog geen flauw idee... hoe dat precies allemaal gebeurt in die hersenen. Maar het, het zijn toch gewoon vooral... Uh, Chemische processen die helemaal uh, misgaan. Maar je bent nog steeds dezelfde persoon volgens mij. Maar wel, uh, ja, je wordt, er loopt van alles heel veel vreemd in je hoofd ineens. En is het gek dat het jou is overkomen? Vind je het raar? Had je het ooit gedacht van jezelf? Nee, ik had dat nooit... Uh, zeker... Uh, nee, daar heb ik nooit over nagedacht. Dat dat mij zoiets zou overkomen. Nee, dat ik zo... Uh, nee. nee, eigenlijk niet. Nee. Want er zit hier tegenover mij ook een hele... Ja opgewekte jongen, <laughs> je ja. lacht veel, uh, gebroken been, ach, ja. het komt wel goed, ja. weet je wel? Ja, ja optimistisch ja. mens. Ik kan het me ook bijna niet voorstellen nee. wat jou heeft bezield. Nee, maar dat, dat daarom is wel ook een van de redenen waarom ik het wilde vertellen. En dat was ook heel gek voor mij om dat voor mezelf te houden. Dat was daarom ben ik het op een gegeven moment ook gaan vertellen. Ik vond het heel gek. Uh, er waren zoveel dingen. Nou ja, ik heb een kindje gekregen, geweldig. Uh, ik wereldkampioen geworden, ook geweldig. Uh, dat, dat deel je en toch een vrij grote groep, het was, was om me heen van, van, van behoorlijke bekenden... Die, die wisten er eigenlijk niks vanaf dat dit gebeurd was. Terwijl dit, um, ja, eigenlijk toch eerlijk gezegd wel... en dat klinkt misschien gek als je die andere twee dingen meegemaakt hebt... op dat moment gewoon de grootste, veruit de grootste invloed op mijn leven had op dat moment... En uh, dat vind ik misschien heel raar als je, als je een kind hebt gekregen en, en wereldkampioen wordt. Maar op dat moment was dat, dat is zo heftig dat je gewoon. Uh, dan ben je, je bent alleen met jezelf bezig. Dat is doodzonde ook gewoon. Maar uh, gel um, gelukkig kan ik dat nu allemaal weer uh, inhalen met mijn, uh, met mijn zoontje. Maar uh, ja, op dat moment is dat gewoon. En dat, dat is gewoon heel gek dat je dat niet, niet deelt of zo met, uh, met, uh, met, met, met die mensen om je heen. En dat ik dat dacht van, nou hoe ga ik dat. Ik wil dat toch gewoon open over kunnen zijn. Ik wil niet dat het een soort verboden onderwerp is of zo. Of dat ik daar uh, niet over kan, kan praten. Of dat het een keer uh, toch vaag in een opspraak... Uh, ter sprake komt. En dat je dan uh, het er niet over kan hebben of zo. Ik wil gewoon mensen willen, mogen gewoon weten. En uh, als ze dat uh, over willen hebben, prima. Dan, dan wil ik erover praten. En daarnaast vond ik, dacht ik later ook van ja... Uh, eigenlijk is het gewoon zo, voelde ik gewoon gek... dat dat zoiets een taboe moet zijn of zo. Dat je daar niet over kan, uh, over kan praten. Of dat het toch toch wel een soort, uh, nou ja, apart is om, dat, om, dat, om daar open over te zijn. Als je je poot breekt, dan, dan, dan, nou ja, dan vertel je dat gewoon... dan uh, is gewoon, ik heb mijn poot gebroken. Of, uh, en dit is toch... Uh, ja, je houdt het toch eerder voor jezelf of zo. Terwijl het, ja, je uh, hebt wel gelijk burn-out en, en, en depressie en zo. Daar eerst inderdaad nog wel taboe over. Mensen zijn daar niet altijd even open over. Nee, en, en ook... Uh, inderdaad ook, je zei van, hoe had je het zelf gedacht... toen je begin twintig was? Of, of ja, weet ik veel, had je eerder gedacht dat je zoiets kon overkomen? En dan... Ja, je kijkt er toch ook op een andere manier na. En als je op dat moment... Uh, dan, dan denk ik, Je hebt toch een bepaald stereotyp beeld van iemand... die zoiets overkomt voor je. Dat is toch wel gauw wat er gebeurt, denk ik. Dat je, dat je gewoon een heel ja, stereotyp mens voor je hebt... die gewoon een helemaal... Uh, uh, nou ja, echt, echt misschien een bijna psycho, psychoseachtig beeld... van iemand die zoiets meemaakt... En er zijn zoveel varianten van, dat merk je wel als je dit verhaal vertelt. Ik krijg zoveel reacties van heel veel, reacties van heel veel mensen gehad... die iets dergelijks mee hebben gemaakt. Heftig om ze nog ook, maar of, of minder heftig. Uh, er zijn gewoon heel veel mensen die zoiets mee hebben gemaakt. En um, ja, dat, dat, dat, dat, dat taboe van dat één... Dat, dat, dat uh, ik, ik denk juist dat het goed is om te vertellen van... ja, ik, ik, ik was op een bepaald manier gewoon een vrij normale fan, denk ik. Op, een vrij optimistische fan. En op een gegeven moment gaat het toch iets... Volledig mis in je hoofd en ben je op een of andere manier radicaal met één ding nog bezig, waardoor alles misdraait in je hoofd. En uh, later kom je er, uh, kun je daar ook gewoon weer uitkomen. En eigenlijk kan de buitenwereld dat, dat behoorlijk missen. Het zijn er heel veel mensen die dat gewoon niet eens, bijna niet aan je zien, zelfs. Nou ja, ik heb een plaat voor je daarvoor uitgekozen. Oh. Ja, want ik heb, uh, ja, ik, de luisteraars zullen, zullen te denken: van, praat hij echt met Stefan Groothuis, de schaatser? Jazeker, ik praat <laughs> er zeker mee. Maar hij heeft ook uh, meer meegemaakt dan alleen maar wereldkampioen worden. Ik heb voor jou uitgekozen uh, Raymond van het Groene Woud met Gelukkig zijn. <laughs>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 Liefde en warmte, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Zonder werk, zonder gehoor. Het leven heeft geen enkele zin. Red me, red me uit die Marie. Geef me al je warmte, geef me al je warmte. Gelukkig zijn, gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven.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 Ja? Ja, zeker. Ik, uh, nou ja, tuurlijk, dat is iets waar... Uh, maar ja, dat is iets waar iedereen natuurlijk... Uh, uiteindelijk denk ik wel uh, de belangrijkste dingen uh, in je leven. Alleen uh, uh, daar ook weer te krampachtig naar zoeken... is natuurlijk ook een van de moeilijkheden... die uh, heel veel mensen meemaken natuurlijk. Uh, het is niet zo, uh, zo simpel om eventjes uh, te zeggen... ik ben gewoon uh, simpelweg nu gelukkig of zo. Nee, dus dat, dat, dat is, dat is uh, denk ik wel... Uh, Iets wat heel veel mensen gewoon bezighoudt. Dat merk je wel als je daar, uh, daarover praat, inderdaad. Want um, afgelopen februari verscheen dat uh, artikel in NuSport... Ja. dat je... Uh, nou, je kwam er echt mee naar buiten. Uh -huh. Daarna heb je het ook nog bij Paul Witteman gezeten. Waar eigenlijk niet, uh, uh -huh. geloof ik. Ook nog bij Studio Sport. Um, ja, uh, het was eigenlijk al twee jaar geleden. Je kwam er mee naar buiten. Wat heeft het je opgeleverd... dat je erover bent gaan vertellen? Over uh, de depressie? Nou, uh, op de eerste plaats dat ik er gewoon open over kan zijn... dat vind ik gewoon wel prettig. Dat ik, uh, ik heb het er helemaal niet in alle dagen over, absoluut niet. Maar uh, uh, het is ook niet dat ik me daar... Uh, nou, er zat altijd nog wel iets van... Uh, inderdaad, dat, dat, dat ik het dus niet gedeeld had... met, met, met, met een hele grote groep en mijn omgeving, met de buurt... waar ik me op dat moment ook kapot voor schaam natuurlijk helemaal... Waar ik ging wonen in die buurt. Uh, dat, dat klinkt heel gek misschien. Maar op het moment dat ik daar ging wonen. Het had dus ook met dat huis te maken. Waar ik alleen maar over zat te piekeren. Ik, ik schaam me kapot voor die buurt. Dat, dat, dat is heel raar misschien voor die mensen. Dat heb ik toen ook gewoon aan die mensen kunnen uitleggen. Dus je kon op een hele aparte manier daar wonen. Dat soort dingen zijn pripe, privé voor jezelf gewoon heel uh, uh, nou prettig. Dat je daar gewoon open over kan zijn. Dat het gewoon geen uh, verboden onderwerp is. En... Nou ja, maar wat ook heel mooi, echt wel heel mooi was, gewoon, wat me opgeleverd is... is dat, dat, dat je ontzettend veel reacties krijgt van, van mensen die dus ook zoiets mee hebben gemaakt. Of die de, en, en vooral ook heel erg zeiden dat ze er iets aan hadden. Dat vond ik wel heel uh, mooi. Toen ik er middenin zat, toen dacht ik echt van... ik ben de enige op deze wereld die helemaal de kluts kwijt is. Die knettergek is geworden. En uh, iedereen loopt maar vrolijk door en, en doet leuke dingen. En ik, uh, ik zie het echt niet meer zitten gewoon. En... En dacht ik dacht, hoe kan dat dat ik nu hier de enige ben die zit? En ik, ik kende bijna niemand die zoiets uh, overkwam of, of, het, of in dezelfde fase zat. Hoor je wel cijfers, weet je. Dus het zijn meer dan een miljoen mensen een antidepressiva, geloof ik. Dus dat zegt wel iets. Alleen, je hebt geen echt concrete voorbeelden van. En toen ik het verteld had... Toen kreeg ik dus ook reacties van mensen anoniem via mijn website of via Facebook. Die uh, gewoon mij uh, stuurden van... Uh, ja, ik, dat ze het echt heel erg waardeerd dat ik het verteld had. En dat ze er gewoon ook echt iets aan hadden. Ik had bijvoorbeeld... Iemand die zelfs uh, de volgende dag uh, schreef van uh, toen het die avond tevoren op de NOS was geweest, uh, dat, ze, dat ze naar, naar, naar huis was gegaan. De volgende morgen om, om ook hulp van een uh, psycholoog uh, te, te krijgen, omdat ze echt helemaal uh, ja, dat het gewoon helemaal niet goed ging met, met haar. En uh, nou ja, dat dat, dat soort dingen vind ik gewoon al mooi. Dat of dat je het is maar een heel klein beetje. Weet maar, wel? Dat is en wat zijn je, je collega's, sporters? Nou, dat daar uh, die waren, eigenlijk dat. Iedereen was positief sowieso. Dat was iets wat me eigenlijk uh, nou niet per se verbaasde. Maar ik had wel, ik had me er toch voor mezelf als soort zelfbescherming wel een beetje op ingesteld. Dat er ook mensen zijn die er toch uh, nou ja, of, of apart op zou reageren. En uh, eigenlijk uh, reageerde iedereen er wel, uh, wel positief op, ook in de sportwereld. En uh, iedereen vond het de merk je gewoon. Mensen vonden, vinden het ook gewoon uh, wel mooi als je gewoon er open over bent en gewoon vertelt hoe het is en, en daar niet uh, en dat dat wordt toch wel gewaardeerd, heb ik het idee als je gewoon, uh, ja, dit dit ben ik gewoon dit is mijn gebeurd en, en, en dat wordt nou, toch wel waardeerd. in de sportwereld en je krijgt er zijn in de sportwereld is het ook gewoon wel een probleem dus niet er zijn niet er zijn meer mensen die daar wel mee, mee kampen uh, daar heb ik meerdere mensen die uh, die uh, daar ook mee uh, met dit soort problemen kampen en dat uh, dus dat dat geldt voor de hele maatschappij en dus ook voor de sportwereld maar in de sportwereld hoor je het niet zo vaak ja je hoort weet je wel, als ze gestopt zijn het grote zwarte gat uh, mm -hmm. uh, ja. Uh, Bogert is een goed voorbeeld en zo. Ja. Maar je hoort tijdens uh, carrières ja. uh, niet vaak uh, van ja, het niet dat, dat gebeurt, Het gebeurt dus wel vaker. En ik, ik heb ervoor gekozen om dat, om dat te vertellen. En uh, ik vind nou ook dat, dat, dat ook voor iedereen zelf is. Of je daar zelf. Dus natuurlijk, heel veel mensen kiezen misschien zelf voor om, om het gewoon voor zichzelf te houden. En dat is ook helemaal prima. Als mensen dat. Fijner vinden dan, dan is dat ook prima. Alleen. Uh, Vond jij het, het een moeilijke niet... stap? Ik bedoel, je, uh, in, in 2011 had je het en in, uh, bijna twee jaar later kom je ermee naar buiten. Vond je het een moeilijke stap? Had je echt uh, nee. lef nodig om het te gaan vertellen? Nee, ja, dat klinkt misschien gek. Maar nee, want ik, dat was bij mij echt een soort gevoel van. Ik, ik kan het gewoon niet. Ik moet het gewoon ergens vertellen of zo. Ja. Het was meer van het was meer gek dat ik het niet vertelde. of Ofzo. Ja. Um, ik had het. Uh, um, en ik begon er in oktober, ben ik al over begonnen, uh, beginnen te praten met de, de journalist van Nieuwsport. Um, en door eigenlijk uh, meer uh, organisatorische redenen daar werd het pas veel later uh, uitgebracht. Maar eigenlijk zou het al eerder, uh, dus eind, eind uh, najaar, al naar buiten gebracht worden. Maar ben je opgelucht? Ja, ik vind het... Nou ja, op, ja, zeker. Maar het, het was, ja... Het, Opgelucht klinkt ook alsof het mij helemaal nog dwars zat of zo. Zo echt was het ook weer niet. Toen op dat moment, want ik, ik was voor mezelf eigenlijk al... Daarom kon ik het ook vertellen. Ik was voor mezelf eigenlijk al voor een groot deel doorheen eigenlijk. Door, ja. door het verhaal was ik eigenlijk zelf al heen, gelukkig. Uh, heb ik heel veel dingen voor mezelf op een rijtje kunnen zetten. Alleen dat was een soort onafgesloten iets of zo. Ja, dat ik het, dat, dat als enige nog voor mezelf het opgelost had. Maar dat het eigenlijk alleen voor mezelf en mijn... Nou ja, uh, mevrouw, uh, mijn ouders en mijn zusjes. En dat, dat was het gewoon. En mijn beste vriend. En dat waren de enige mensen die het echt wisten hoe het, uh, hoe het was. En een paar mensen die wisten dat het niet helemaal lekker met me gegaan was. Maar daar houdt het ook mee op. Dus is dat, heel, uh... heel heftig. Als je zoiets ja, zo donkers meemaakt, zo depressief... en dat ja, eigenlijk niemand weet het. Een groot geheim. Ja, dat is het gewoon. Ja. Het is gewoon een groot geheim. En, en inderdaad, ik had er misschien ook kunnen kiezen om, om het niet te vertellen. Maar op de een of andere manier voor mij... Was dat, dat was gewoon heel gek. Ik wou, ik wou het gewoon vertellen. En uh, ik, ik vond het gewoon, uiteindelijk is het ook heel, heel prettig ervaren om, om het gewoon te vertellen. Het gewoon, om het niet, uh, om, voor mezelf, om, om het gewoon te delen. Nu, dat was uh, uh, het grote dieptepunt uh, in je leven. Maar we moeten natuurlijk toch ook even naar uh, je grote hoogtepunt. Dus wa, ik ga daar wel wat uh, te drinken bij nemen. Want dit is natuurlijk een mooi moment wat we nou gaan beluisteren. Kan ik jou nog ergens blij mee maken? Kijk even in de minibar. Je bent natuurlijk een sportman, dus wat mag het zijn? Ja, doe maar gewoon... Uh, uh, heb je gewoon spa rood staan of zo? Uh, uh, uh, wel blauw. Oh, oh nee, mag... toch rood. Heb ik ook. Ja, zeker. Doe maar gewoon een flesje spaggeluitje. Jij drinkt echt nooit... Uh, bedoel, hier staat ook een gezellige flesje champagne of zo. Dat is gewoon alleen maar als je wat nou, ah, hebt. Maar... Ik, drink, ik drink wel eens wat. Alleen nu is, ik moet gewoon oh, een reizen. auto rijden. Man. Dat is meer, oh, ja, dat is dat meer het punt. En, uh, nou ja, ik zou zeggen, zet je koptelefoon op. Want dan gaan we toch even beluisteren. Nou ja, echt. We hebben lang genoeg over de dieptepunten gehad. Cies. Even naar de hoogtepunten. Okay. Ik proost er alvast. Ja, Groothuis ik, uh, gestart Cies. tegen die Arthur Was uit Polen. 30 jaar is Stefan Groothuis inmiddels... En hij stond uh, nog nooit op het podium van een WK Sprint. jaar vierde in Heerenveen. Kan die nu voor het eerst naar het podium toe? Hij moet openen dus. Openen wat betreft de favorieten. 16:50 is de openingstijd van Groothuis. Hij kijkt naar de bocht. De buitenbocht van de Nederlander. Die gaat goed. Daar schaatst hij goed doorheen. Waar hij gisteren en ook eerder vandaag op de 500 meter toch vooral in de bochten wat puntjes liet liggen. Volgende bocht is een binnenbocht. Want hij heeft de kruising gehad. Buitenbaan maakt plaats voor de binnenbocht. Ook deze bocht loopt goed. Komt netjes binnen de lijn uit. Houdt de druk goed op de schaats. Komt door in 41 seconden en 100. honderdste. Prima doorkomsttijd hoor. voor Groothuis. En ook een goede ronde van 24,6 seconden. Als hij dat nou vast kan houden in de laatste ronde. Komt hij een mooie 1-7 laag misschien wel op de klokken. Komt hij misschien wel in de buurt van het Nederlands record. 1-0-7-0-7. En gaat hij de lat hoog leggen voor de concurrenten. Het is een goede rit hoor waar Stefan Groothuis mee bezig is. Door die buitenbocht heen. De laatste 50 meter. 1-0-7. Dat moet er echt in zitten. 1-0-7 laag. Het wordt zelfs 106 0 6. 1 1-0-6-96. Voor Groothuis het Nederlands het Nederlands record is eraan. Het Nederlands record van, uh, van uh, Björn Nijenhuis is uit de boeken. 106-96. Groothuis legt hier de lat enorm hoog. En de high five met Jak Ori. Die is voorspel voorstelbaar. Want Stefan Groothuis liet toch links en rechts in dit toernooi. Liet hij wat steekjes vallen. En nu in één keer als eerste Nederlander in de 106. 106-96 is hij helemaal terug in het toernooi. Het is een Nederlands record. Het is vijfhonderdste langzamer dan het weer. Wereldrecord. En de grimas van Stefan Groothuis, die sprak boekdelen op het moment dat hij over de streep kwam. Nou ja, we zitten. Nee, het 29 januari 2012 was het. Ja, tot 2012 ja. ja, nee, ik kijk al vooruit naar 2014, waarin in Sochi natuurlijk het geintje weer een keer gaat herhalen. Uh, hoe is het om dit terug te luisteren? Ja, gaaf. Heel mooi. Het was ook, ja, het was echt uh, super gaaf. Vooral ook, in eerste instantie was ik al zo blij dat ik dat Nederlandse core reed. Want dat, uh, ik vond dat al, uh, dat stond me al veel te lang uh, bij Bjorn Nijenhuis. Hele goede schaatser. Maar uh, ik vond uh, hey, dat, moet er gewoon een keer aan. En dat moet ik gewoon kunnen rijden. En, uh, uh, maar ja, dat, uh, je, je rijdt niet zo vaak op hooglandbaan. En dan rij je daar een keer onder de beste omstandigheden op je, op je beste niveau. En dan, dan rij je ook gewoon zo'n Nederlands record. Dat is een super kikker gevoel als je over die finish komt. Ja, maar waarom rijd je dan niet en het, het wereldrecord? Yeah, die, ja, ja dat, wil ik, dat zou ik wel willen. Ja, dat was bijna, me, ja, toch? Nou, dat ja. was nog een eindje, hoor. Ja, dat is een ja. Die staat wel heel uh, vervelend scherp. Staat die. Mm -hmm. kan, niks is onmogelijk, maar die staat uh, echt behoorlijk vervelend scherp. Maar dat, uh, dat kan ook. Maar uh, daar moet er nog een heel stuk vanaf. Maar dat, dat, dat was wel super gaaf. En uh, inderdaad, het is ook mooi om te horen dat je de high five met Jack... en ik, ik weet ook dat ik echt vergelijk hard sloeg op zijn hand ook gewoon. Hij ja, had echt, echt ontzettend last van gewoon. Die gewoon zo harde... Uh, ja, en, dan, en dan is het gewoon wachten tot die laatste rit, inderdaad. Tot, uh, wat, de, wat de Koreanen gingen doen. En, uh, nou ja, dat is dan een flink spannend. En dan ben je wereldkampioen. Uh, ja, ja, heel graag. Dat, is gewoon, uh, nou ja, dat kun je denk ik ook wel in de beelden zien. Die, die, zie je hier, die hoor je hier natuurlijk nu niet. Of je ziet het niet. Maar uiteindelijk, uh, tien minuten later, werd ik natuurlijk wereldkampioen. En als je die ja. beelden terugziet, dan uh, ga je ook echt helemaal uit je dak, inderdaad. Omdat het dan... Nou ja, dat, dat is het mooie als je gewoon... Uh, een paar keer niet gelukt is, dus het dan wel lukt... dan, uh, ja, dan is het ook de, de, de beloning is nog, nog veel mooier misschien wel. Ja. Maar mensen hebben het dan altijd over diepe dalen en hele hoge pieken. Jij had dan net een diep dal achter de rug, namelijk depressie... en dan maak je dit mee. Mm -hmm. hoe, ja. bedoel, hoe kan je dat aan? Nou ja, dat, dat, dat, zo'n zo feestmoment dat is niet zo moeilijk hoe je dat aan kan. Dat is, gewoon, uh, ja, dat is gewoon genieten. gewoon. Dat is gewoon uh, één grote uh, roes een paar dagen van. Dan, want daarna gaat hij natuurlijk ook nog... Uh, ja, het wordt gewoon gevierd en... Uh, je gaat naar huis, dan mag je thuis nog een keer vieren. Ja, dat is ja. Uh, dat, dat. is gewoon echt een heel een hele gaaf periode om dat mee te maken. Omdat uh, om zo uh, om zo'n aan iedereen aanraden. Okay, <laughs> maar wat is het dan zo mooi aan schaatsen? Wat is zo mooi aan schaatsen? Ja, is. want je rijdt dan maar een rondje of <laughs> altijd maar een rondje over die baan en nog een rondje en dan ben je alweer klaar. Nou ja, wat ik mooi aan schaatsen vind is: uh, A, het is gewoon, uh, uh, gewoon de veruit snelste manier natuurlijk ik klinkt misschien surfen, maar de snelste manier om over ijs te gaan... je gaat gewoon met, met, met een paar schaar ijzers aan ga je gewoon 60 km per uur. Dat vind ik nog steeds best bijzonder eigenlijk, dat je gewoon zo hard kan gaan op, op, op ijzers. En je zit gewoon laag bij het ijs, dus je hebt echt nog meer het gevoel van die snelheid ook. Je, je, je zit uh, relatief laag, veel lager dan een hardloper of een wielrennen. Dus je, je, je vliegt over het ijs heen en dat is het mooie. Als het goed gaat dan voelt het ook een beetje zo, je vliegt over dat ijs heen en... Um... Ja, maar een, een wielrenner die uh, fietst over wegen... en die ziet misschien nog eens wat en die komt over andere wegen... en de dag daarnaast weer een andere etappe. Maar bij jou is het altijd hetzelfde rondje en altijd is het ijs. Dat is waar, maar wij, wij, wij, wij fietsen ook vrij veel, dus dat, <lacht> dat, dat hebben wij erbij. En uh, ik vind juist als schaatsen, Kijk, een wielrenner moet... Uh, die, ik weet niet wat die gasten precies fietsen... maar die fietsen misschien wel 40, 50.000 kilometer per jaar. Wij uh, schaatsen natuurlijk veel minder uh, uren... Wij doen daarnaast gewoon heel veel fietsen dus ook. Maar wij doen krachttraining, skielen in de zomer. Schaatsen is juist heel gevarieerd qua, uh, qua trainingsmethode die je doet. En, uh, dus, dus ik vind het juist veel minder saai. als uh, Ik vind het ook mooi om de zomer uren te fietsen en, en de omgeving te zien. Maar, maar wat jou fascineert is wat, de snelheid. De snelheid en, snelheid en... Um, nou ja, je voelt of je... Uh, schaatsen is gewoon een technische sport. En dat vind, dat vind ik gewoon mooi eraan. Je voelt, je voelt of je met je ijzers... Uh, je vermogen, dus je krachten, in het ijs legt... en die omzet in snelheid. En dat, je voelt of dat raak is of niet raak is. Ja, zo zeggen wij dat. Misschien zijn dat al te veel schaatstermen. Dat weet ik niet. Nee joh, ik je voelt of op. je ze raakt. En um, die timing, zoals we dat noemen, die, die is gewoon belangrijk En als je, als je voelt van nou, ik raak ze nu, dan heb je, heb je zoveel macht. En dan voel je gewoon: bam, ik raak ze nu zo hard dat dat houdt gewoon niemand bij. Zo voelt het als het gewoon goed gaat. En dat is gewoon een heel, heel erg gaaf gevoel, vind ik. Dat je... En hoe vaak heb jij dat in je carrière gehad? Dat je dacht bij jezelf: van, ja, ik voel nu dat dit zo goed gaat, niemand houdt me bij. Nou, bij mij was het vaak het probleem dat ik dat. Ik voel dat rechte einde heel, best wel nog wel regelmatig. <lacht> Alleen mijn bochten zijn niet altijd, uh, altijd even sterk. Dus uh, ik heb wel eens dat ik uh, vaker dat ik hele sterke rechte einden rijd. En dan, nou ja, dat, dat, dat denk ik dat dat altijd toch wel... heel vaak nog wel een van de snelste rechte einden zijn van het hele veld. Alleen ja, dan, dan verknal ik wel eens weer zo'n bocht. En dan, uh, ja, dan verlies je daar uh, weer, weer te veel En dan uiteindelijk is de som van uh, rechte eind plus bocht... Uh, en dan, nou ja, goed, regelmatig heb ik ook bij de snelste gezeten dan. Maar da daar zit voor mij meer een, uh, een grotere uitdaging... Uh, in, in de bochten. En, uh, maar, de maar de rechte eind als je ze raakt... Dat wat is, maakt jou zo goed? Uh, wat mij zo goed maakt... is uh, uiteindelijk mijn... Uh, vermogen om op het rechte eind... dus heel veel... Uh, ja, om heel veel vermogen op het rechte eind... op de juiste manier te plaatsen... en, en dat om te zetten in snelheid. Ik kan gewoon uh, een, uh, een hele lange reach... op het rechte eind maken. Dus een, een hele lange strek strekking maken op het rechte eind. Zonder te steppen. Ja, dat is goed. Dat is ook alweer een schaatssterm. Dat, dus dat je, je wil eigenlijk niet met twee benen tegelijkertijd op het ijs staan. En je wil uh, eigenlijk op één been gewoon je hele, je hele afzet hebben. Dus dan, dan weet je dat al je gewicht op dat ene been zit. Dat je op, en dat al dat, als je met twee benen gestaan, dan ga je al je krachten weer een beetje verdelen over twee benen. Je wil eigenlijk dat je, dat je al je vermogen op dat ene be, in dat ene been duwt. En, dus, dus en dat, echt, dat doe ik vrij goed, denk ik. Dus jouw combinatie timing en kracht is gewoon perfect bijna op het rechte eind? op het rechte eind denk ik dat ik daar wel uh, een van de beste misschien ja misschien wel een van de beste uh, rechte einden kan rijden inderdaad. Ja. Dus is zou ja, voor jou eigenlijk dat is met als mijn kracht dat rechte baan uh, moet zijn. Ja dat, dat dat en dan zonder een start ook nog als de kan. <lacht> <lacht> en dan we dan vliegen vliegende start. Ja. ja. nou ja. Dan ben je niet te kloppen. Nee dan ben ik misschien wel echt helemaal niet te kloppen. Die Hugh bol van het schaatsen maar, ja, op de je rechte maakt het rechte Ik bedoel ik vind de bochten ook nog steeds mooi want mijn bochten. Ik zeg, ik zeg dat niet wel zo, maar mijn, mijn bochten zijn ook natuurlijk niet slecht. Anders dan kan je ook niet zo'n uh, bochten echt slecht zijn. Dan, dan kom je er ook niet. Alleen ze zijn te, te wispeltuur. Dat de ene keer... En we zijn de laatste jaren stabieler geworden. Alleen ja, daar heb ik gewoon heel lang wel, wel veel moeite mee gehad. Dat, dat, dat, ze, dat ze gewoon veel te wispeltuurig waren. Dan, uh, dan, uh, dan gaan ze de ene keer goed en de andere keer gaan ze weer helemaal niet goed. En dat is moeilijk aan schaatsen. Dat blijft gewoon moeilijk aan schaatsen. En is schaatsen een schone sport? Ik zag uh, van de week weer Mart Smeets bij de door doorzitten... en dan ging het over wielrennen en dat Mart Smeets... Geen hield. vrienden was met Lens, ik nee, in de krant vandaag. Geen vrienden met Lens en ook geen vrienden was met uh, Matthijs van Nieuwkerk op dat moment. Oh, dat heb we niet, ja, hebben we niet dus gezien. Ik kijk het nog even terug. Maar is, uh, uh, uh, weten wij zeker dat schaatsen een schone sport is? Uh, nee, nou, je weet niks zeker in leven. Maar ik denk dat, uh, dat, dat schaatsen, uh, durf ik wel te beweren, echt wel een hele schone sport is. Ja. Maar er zijn natuurlijk uh, voorbeelden van... Uh, mensen Er zijn schaatsen ook wel eens wat, uh, wat, wat uh, gerommeld en dat is ook wel eens aangetoond. Maar um, het grote verschil is met wielrennen, dat vind ik wel heel belangrijk om te stellen. omdat het, dat, dat In het wielrennen um, was het algemeen geaccepteerd dat de, wielrennen, dat de doping wordt gebruikt. En uh, eigenlijk hielpen ze elkaar allemaal om het systeem uh, te omzeilen met z'n allen. En... In het schaatsen zullen misschien, er zullen inderdaad misschien wat mensen zijn die, die lopen te, uh, te rommelen. Maar uh, dat zijn wel de uitzonderingen die uh, op het systeem zijn. En het, en, en het merendeel, het, verre, het overgrote deel van de schaatsers... daar wordt het gewoon absoluut niet geaccepteerd als dat zou gebeuren. En ik denk dat iemand gelincht zou worden in Nederland als, die, als er een Nederlander uh, ontdekt zou worden. Een top-Nederlander top uh, dat, dat onomstreden vaststaat dat hij die, dat die doping heeft gebruikt. Dan wordt hij denk ik op de parkeerplaats. Uh, dan komt die T- of parkeerplaats niet af, denk ik. En, da en dat is wel een uh, groot verschil. En uh, ik hoop dat het in het wielrennen nu ook. een stapje beter is met de jonge wielrenners. Ik, ik, uh, ik, hoop, ik hoop het ook, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb daar ook sterk mijn twijfels bij. Maar bij of, dat, uh, of dat echt in de toekomst zo goed blijft gaan. Maar bij het schaatsen, ik weet wel zeker dat het in ieder geval veel helemaal uh, schoner is dan, dan een wielrennen. Maar baart het je zorgen? Denk je soms bij jezelf van hé, hey, die schaatsplotseling plotseling wel heel hard. Nee, ik ben daar ook niet... Uh, nee, dat valt eigenlijk wel mee. Want als ik denk van... Uh, uh, uh, nou goed, ik ben twee keer wereldkampioen geworden nu. Uh, ik heb in Nederland een hoop wedstrijden gewonnen. Uh, als er dan echt heel veel mensen zouden die doping gebruikt zouden hebben... dan denk ik wel, dan zijn het echt steltje sukkels geweest met elkaar. Want dan... Uh, nou, dan, dan hadden ze nog een heel stuk harder moeten rijden. Dan, dan had ik niet zo ver moeten kunnen komen zonder, uh, toch? Ja, nee, <laughs> zo. ja, ja, ja, ja, jij zegt het. Ja. Nee, maar ja, dan, dan hadden die anderen, dan hadden ze me gewoon echt, daar ik nooit in de buurt van ze mogen komen. Dus dat ik, ik denk, ik denk niet dat het zo is, maar het, uh, uh, nee, baart me ook niet echt zorgen, want ik wil er ook niet alle dagen mee bezig zijn. Je, je hebt ook wel eens mensen denk, van die gauwe wantrouwend zijn. van, nou, oh, die, die rijdt wel heel hard. En uh, is misschien ook wel wat. Uh, ik denk dat je ook, dat dat ook, dat moet je gewoon, uiteindelijk moet je gewoon een goed systeem organiseren... een goed uh, dopingautoriteitssysteem die daar achteraan gaat... en die daar volle bak mee bezig is om dat op te sporen. Maar als je uh, zelf daar alle dagen mee bezig moet zijn... dan kost je dat veel te veel energie en frustratie. En ik, nou ja, dan, dan ben ik misschien maar naïef daarin uh, als dat zo zou zijn. Maar ik geloof dat niet in het schaats. Goed, uh, ja. dan geloof ik jou ook maar, hè? Mm. Maar doe maar deze, Die je kan niet veel anders, hè? Nee, nou ja. <laughs> nee, maar ja, dat, is, dat blijft altijd alleen met deze dingen. Dat is, dat is, ja, laatste nou ja, zag ja. Ik nog een interview met de Thor Hustov, Thor ja, de wielrenner. En die werd ook geïnterviewd. Ja. Die, die, de, als ik die, die fans zag, dan denk ik ook van, ja, ik vind, een, ik vond hem behoorlijk oprecht overkomen inderdaad. En, en ik denk van, als die dit bij elkaar ligt, zo'n dat interview, dan doet hij dat toch wel bijzonder sterk eigenlijk ook gewoon, maar. Dat, dat zou echt knap zijn als je zo, zo keihard kan liegen... glas had en dan ook nog zo overtuigd kan brengen. En dat, dus ik, ik ben, ja, je, moet, je moet zo iemand dan ook nog wel blijven geloven, vind ik. Je, je kan niet Het ja, geloof... moet bewezen worden voordat... Jouw geloof alleen, ik sowieso, die... want jij kan... Ja, bedoel, is, is zelfs met je depressie dacht je bij jezelf... ja, ik moet het nu gaan vertellen, want ja, uh, precies, ja, ik kan ja. het niet voor mezelf... <laughs> ik kan het, het niet voorhouden, oh, jij kan heel slecht liegen. Ja, kan heel, ja, nou ja. Uh, maar jij hebt wel een haatlieve verhouding met de media. Ja, dat... Uh, nou, goed liefste fouten, ja. Maar dat betekent denk ik een hoop mensen. <laughs> maar dat, uh, in het verleden heb ik daar uh, inderdaad wel eens wat, uh, ook wel wat moeite mee gehad. Hein? Maar goed, nu gaat het heel prima volgens mij. laatste paar jaar. J de, jij vond gewoon dat je uh, te negatief werd uh, uh, benaderd in de media. Um, dat het al te, al, altijd net niet nou man was. Ja. Ja, nou ja, ik, ik, ik, uh, ik hoop niet dat ik er al te gefrustreerd over heb geleken. Toen misschien soms wel, maar... Ik vond het wel lastig om daarmee om te gaan, inderdaad. Omdat, je, um, omdat het bij mij meerdere keren dus op belangrijkste mensen momenten niet goed ging. Om wat voor reden dan ook. Of het aan mezelf lag. Of dat ik, uh, nou ja, ik heb een paar keer ook wat, wat dingen meegemaakt. Ziek geworden vlak voor de Olympische Spelen. Dat is het um, Alleen, uh, op een gegeven moment wordt... En dat is wel logisch. Ik snap de media ook wel. Die komen gewoon met de vraag van, ja, ben je mentaal wel sterk genoeg eigenlijk? En dat in en dat, en die vraag wordt steeds stelliger gebracht... En op een gegeven moment wordt die vraag... Uh, ja, moet je jezelf bijna gaan verdedigen voordat het niet zo is. Ik was het daar gewoon absoluut niet mee eens met, de, met die stelling. Maar je moet je wel voor je gevoel elke keer als er zo'n uh, belangrijke wedstrijd aankomt... dan heb je al een persconferentie van tevoren en dan wordt steeds die vraag gesteld. En op een gegeven moment, en dat was zeker bijvoorbeeld voor het WK... wat ik als wereldkampioen werd in Calgary, was er gewoon een journalist... die vroeg mij rechtstreeks van... Uh, ja, waarom zou het, gaat het deze keer niet gewoon weer gewoon helemaal mislukken? Weet je, dan krijg je dat soort vragen. Nou, dat, dat vond ik, uh, ja, dan moet je dus gaan vertellen. Ja, nee, ik, uh, en wat ik gewoon zeggen, zij bleef vertellen toen. Van ja, ik, uh, ik kan niet bewijzen. Weet je, misschien gaat het deze keer weer mis, maar uh, het ging dus niet mis. die Nee, je maar ik, schat, ik blijf gewoon hard schaatsen. Ik geloof in mezelf en ik geloof niet dat het iets mentaals is. En, uh, maar heeft de media je... meer respect voor je gekregen nu dat je met uh, je verhaal over je depressie naar buiten gekomen bent? Nou, ik heb daar ook vanuit de media veel uh, reacties uit gekregen... van, van sportjournalisten die daar uh, positief op reageren. Zeker bij een heleboel zelfs. Maar uiteindelijk ook... Uh, los daarvan, die, uh, die, die mensen die mij die kritische vragen stelden... die waren uiteindelijk, vonden die het ook wel mooi dat, dat, dat, dat ik uiteindelijk won. Die, die, al die schaatsjournalisten vonden het ook prachtig dat ik toen won. Dat, dat merkte ik toen wel. En die, die zijn toen ook bij dat feestje geweest. En die vonden dat ook wel geweldig. Alleen ja, ze, ze moeten op een gegeven moment zoiets vragen... als het meerdere keren misgaat. Ik snap dat het spel zo werkt. Alleen dat is wel iets waar je persoonlijk... wat wel lastig is om daar soms mee om te gaan. Dat je, dat je, je hebt gewoon geen zin op een gegeven moment meer. Je krijgt bijna de neiging om gewoon toe te gaan geven om puur... Uh, van het gezeik af te zijn voor je gevoel, alleen als je dat doet, dan, ben je uh, dan wordt het gezeik alleen maar groter. Alleen dat, dat zijn dingen waar je uh, ja, die vraag wordt zo zeurig op een gegeven moment zo vaak gesteld dat je op een gegeven moment denkt van ja, weet je wat? Uh, nou, ik heb het gelukkig niet gedaan omdat ik gewoon absoluut niet stond. omdat ik vond dat ik gewoon uh, ja, er gebeurde elke keer wat, waardoor het gebeurde, elke keer door hele verschillende oorzaken. Maar uh, ja, je moet dat wel uh, consequent vol uh, zien te houden als je dat vindt. En dat is lastig soms. Uh, februari 2014, Sochi. Uh, win je waarschijnlijk goud op de 1000 meter? Ja, die, uh, dat kan heel goed. Toch? Ja, dat is wel zeker mijn doel. Ja. En dat, uh, dat 1500 kan, dat... meter ben je niet, uh, ik weet niet. Ben je een beetje een outsider? Kan ook perfect gaan. Hè. Op een goede dag uh, kan je ze er ook afschaatsen. 1500, dus uh, uh, denk dat ik die ook kan winnen. Nou, uh, maar het is. Uh, nou, okay, dus... Gaan we uit van twee gouden? Ja. Ja? ja, dat is al heel mooi. Ehm. Ja. <laughs> uh, Schaats je daar je laatste rondjes in je loopbaan? Nee, nee, ga je na soortje nog door? Ja, ja, nee, ik, uh, ik, ik ga nog wel. Uh, ik vind het nog steeds gewoon super leuk om te doen. Ga je na soortje nog? Ik dacht, jij gaat na soortje gewoon denken. Van nou jongens, twee gouden medailles, ik nee, een hoogtepunt stoppen. Nee, ik ga gewoon, uh, ik ga nog even door. Ik ja, wil, uh, ja, ik vind, uh, ik, ik ben uh, vanaf, uh, ik ben, ik ben eigenlijk, mijn carrière gaat bijna alleen nog maar in een stijgende lijn afgelopen jaar, was wat minder, maar goed. Eigenlijk was het, is het gewoon een, een rustig oplopende stijgende lijn geweest. En uh, ik vind uh, twee keer wereldkampioen nu. En uh, ja vind ik gewoon nog niet zo heel veel. En dat, uh, dat is wel super mooi. Alleen ik wil het graag nog meer worden. En dat, dat kan ook. En, uh, zolang ik goed ben, wil wanneer ik daarbij proberen. Wanneer ben je tevreden dan? Nou, als ik, uh, als ik gewoon, uh, het is niet een kwestie van dat ik een per se 4, of vijf of 6 moet hebben. En dat ik dan pas tevreden ben. Het is gewoon uh, een kwestie van zolang ik het leuk vind... En zolang ik goed ben, wil ik het gewoon blijven proberen. Heb je er dan tot nu toe te weinig uit kunnen halen uit je carrière? Uh, ja, maar dat is ja, dat, dat komt weer hetzelfde terug wat ik straks zei van de dingen lopen gewoon zo, en dat kun je dus niet. Uh, dus dat uh, ik, maar ja, natuurlijk. Ik was liever gewoon uh, al uh, meerdere keren wereldkampioen geworden, en uh, bepaalde momenten heb ik daar misschien ook uh, redelijk dichtbij gezeten dat het gewoon had gekund. Alleen ja, zo liep het toen gewoon. Dus dat kan uh, kun je leuk vinden of niet? Maar, ja, dat, dat, maar laat gewoon... je daar nu nog gek uh, doormaken? Nee, nee, ik ben nu gewoon. Uh, ik ga nu gewoon, uh, gewoon pro probeer toch meer, of Probeer toch meer gewoon te genieten van de wedstrijden die komen en daar gewoon uh, maar te zien wat daar gebeurt. En wel zorgen dat ik op uh, volle oorlogsterkte aan de start sta. Zeg maar, dat is gewoon wat je moet doen volgens mij. En je helemaal en dat geldt zelf voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Uh, ik kan daar gewoon goud winnen, inderdaad. Alleen of het gebeurt, ja, dat, dat hangt toch ook van een heleboel andere zaken af. Ik, eens wat ik kan doen is zorgen dat ik dat volle oorlogsterk aan de stad sta. En dan gewoon vol gas geven. En dan, dan zie je het gewoon. En ik weet gewoon, als ik dat, nou ja, op mijn best aan de stad sta... dan kan ik daar gewoon heel goed goud winnen. Ja. Zeker op de rechte einde. Ja. <laughs> hey, we hebben nog 4 minuten 22, zie ik op mijn klok. Oh jee. Ja, Je hebt nog een fantastisch liedje uitgekozen. Nou, ja. Wat heb je uitgekozen? Ik heb, uh, en vooral waarom? Waarom? <laughs> ja. Uh, Mungo Jerry <laughs> in the summertime. <laughs> een beetje een vrolijk liedje. Op een gegeven moment dat ik uh, in die periode. Dus ook We hier, starten hem al heel zachtjes oh ja, in. in, in die, die, terwijl jij dit verhaal vertelt. In, of, ja. in die periode dat het dus uh, wat minder ging, laat ik zo zeggen. Nou, dat was in de statement. Uh, had ik op een gegeven moment ook zelf. Ik ging van alles proberen om, om, het, om het weer beter te laten worden met mezelf. Had ik uh, gewoon een lijstje gemaakt met een aantal nummers. Uh, waaronder dit nummer die ik gewoon uh, ja, super positieve. Uh, gevoel gaf, een vibe gaf en uh, die ging ik gewoon proberen om mezelf te brainwashen en gewoon de hele dag door die nummers te draaien. Ik denk dat ik dat gewoon doe, dan reset ik mezelf gewoon op een gegeven moment en dan, nou, dan komt het allemaal goed. Het werkte uiteindelijk niet helemaal, maar uh, <lacht> ja, ja, dat is geval het, het, het was, het gaf wel, het gaf toch wel op bepaalde momenten, bepaalde, uh, nog steeds denk ik daar wel uh, positief aan die nummers terug, ja, en daar uh, hoorde dit nummer bij, maar Hou jij van de zomer of ben je gewoon meer een iemand die gewoon de adrenaline en de rush van de winter en de wedstrijden nodig heeft? Nee, ik ben meer... Uh, ik, hou, uh, ik hou wel heel erg van zon en zomer. Maar ik voel me in de winter eigenlijk... Uh, het gaat me altijd beter af eigenlijk als de zomer inderdaad. Ja. Nu zit de zomer eraan ik... te komen. Ja, vorige zomer is ook vrij goed gegaan hoor. Dus uh, deze zomer zal ook wel weer goed gaan. Maar uh, op zich in de winter uh, heb ik nog meer dat contrast van naar wedstrijden gaan. En weer, daar zit echt heel erg die pieken. En dat, daar voel ik me op een of andere manier gewoon heel goed bij. Die, die, die adrenaline kick van die wedstrijden waar je naartoe gaat. Die hele extreme opbouw daarin. En dan past die volledige ontspanning daarin. En dus nu is het dat... gewoon eigenlijk saai voor je? Weet je wel, ja. ja daar komt het eigenlijk wel op neer, <laughs> Um, en, en denk jij dat je ooit nog een, een keer een terugval gaat hebben... naar uh, zo'n depressieve uh, periode? Ja, dat is uh, heel moeilijk te, te zeggen. Ik, uh, ik heb vertrouwen dat dat niet hoeft. Maar ik, ik ga het ook nooit uitsluiten. Ik kan het nooit... Uh, dat, dat is iets wat je niet... Uh, um, daar, daar zitten dus zoveel dingen, die daar, uh, factoren die daar aan de grondslag liggen... die je niet precies weet. Alleen ik, ik heb er wel denk ik, ontzettend veel van geleerd. En ik heb wel ontzettend veel... Uh, uh, nou ja, denk ik aanknopingspunten waardoor ik het eerder kan herkennen en dan er eerder bij ben. Alleen ik, ik, ik zal niet zeggen dat ik er niet volledig vatbaar meer voor ben of zo. Nee, dat, dat kan ik nooit zeggen. Maar wat heb je dan geleerd? Nou, gewoon uh, toch de zaken wat minder serieus te nemen allemaal. <laughs> dat misschien vooral. Ook je bochten? Ja, ook mijn bochten. Misschien ga je er dan wel harder in. Nou ja, <laughs> ja, dat is wel ja. een soort, soort... ja. Inderdaad, gewoon naar dit liedje luisteren en, het, en de boer gewoon wat meer op zijn. Nou ja, het gaat gewoon zo. En, en uh, de dingen, heel veel dingen heb je gewoon minder invloed op dan je jezelf per se wilt. En uh, ja, dat dan maar gewoon nemen voor, voor zoals het is. En, daar, uh, en dan uh, daarvan te, van te genieten. En uh, nou ja, te weten dat je, dat je het eigenlijk maar gewoon uh, zoveel mogelijk uh, toch van, de, van het leven moet genieten. En, dat, uh... en, en ben je bang voor, je, ja, voor, als je schaatscarrière ten einde is, wat de rest van jouw leven voor invulling moet hebben? Uh, nee, ik ben daar dus, maar dat is, dat, daar ben ik me ook wel vaker zorgen over gemaakt. Maar ik, ik heb altijd uh, uh, zoiets van: de, de, de, ik heb nu zoiets van dat, dat komt wel goed. Ik ga daar gewoon uh, daar ook op die manier ontspannen mee om. En dan, uh, dan zien we wel wat er om mijn pad komt. En uh, als het moet, dan, uh, dan ga ik echt gewoon uh, nou ja, heel basic werk doen. En dan gewoon heel, maakt uh, me niet uit. Uh, ik, ik heb twee handen en dan uh, daar ga ik mee aan de slag als het moet. En, uh, Um, wat, er, uh, wat er voor uh, leuks uh, nog in de toekomst tegenkomt. Ik heb er vertrouwen in dat ik daar nog iets tegenkom. En je kan ook altijd nog uh, positiviteitsgoeroe worden. Wie weet. Of ja, over mag, stenen over kolen ja. heen lopen. Ik wou jou, uh, Stefan Groothuis, ik wou jou uh, sowieso bedanken voor het mooie gesprek. Ik wil jou heel veel succes wensen met uh, de bevalling uh, de komende tijd. En vooral, uh, ja, onwaarschijnlijk veel uh, geluk en succes in Sochi in uh, 2014. En uh, neem ze mee, hè, die twee gaan gouden medeien. Zeker, maria's. bedankt. Dank je wel. Zometeen uh, de wereld van Filemon. Maar wij hadden Stefan Groothuis, de wereldkampioen.